Reputatiecoaching, podcast nummer 66. Laat ik het maar meteen zeggen. De vorige podcast sprak ik wel heel snel. Ik had in recordtempo zo'n 4400 woorden erdoor gejaagd. Wat daar de oorzaak van was, vertel ik je zo. Bing gaat belabberd taalgebruik afstraffen... en met kuts ligt toe of je eenvoudig moet schrijven of juist heel wetenschappelijk... En afgelopen week was ik te druk met al mijn activiteiten om daarnaast ook artikelen te schrijven en te publiceren. Zo heb ik voor Ordina twee video's gemaakt... voor de promotie van twee evenementen. En ik heb de uitslag van de prijsvraag... voor de videomarketing tips. Ah, die kan ik trouwens ook wel meteen geven. Er waren geen inzendingen. Dus ik hoef ook geen taart in een envelop te stoppen en op te sturen. De podcasts waarin ik dit aankondigde... en de bijbehorende weblogartikelen... hebben zeker voldoende publiek getrokken... dus dat kan de oorzaak niet zijn. Wellicht is iedereen te druk met zijn of haar eigen content marketing... of op van de citations... Verder in de uitzending van vandaag, Google is sinds kort het op één na rijkste bedrijf, Google is op zoek naar scraper sites en Google Penalties volgen je ook naar een nieuw domein. Verder heb ik wat nieuwtjes over Google Maps. En vandaag sluit ik de podcast af met een uitleg over hoe je binnen één uur een blogpost kunt schrijven. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatie Coach. Dit is de podcast die je moet beluisteren als je meer wilt leren over online reputatie en reputatiemanagement...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 vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, als mede-afbeeldingen, links enzovoorts. Ja, ik begin even met mijn excuses aan te bieden voor de podcast van vorige week. Toen ik die terugluisterde hoorde ik dat ik wel in een enorm hoog tempo alle onderwerpen behandelde. Mea culpa, deze hoge spreeksnelheid was niet goed en het kwam de hoorbaarheid van die uitzending dan ook niet ten goede. Geef me even de ruimte en gelegenheid om de oorzaak hiervan toe te lichten. Zoals ik ook al zei in die podcast was ik op zondag 23 februari jarig en ik had de zaterdag ervoor het grootste deel van alle onderwerpen al uitgezocht en uitgewerkt. Bij het inspreken ervan op mijn verjaardag ging er echter het een en ander fout, waardoor de kwaliteit heel belabberd was toen ik de opname terugluisterde. En de tijd schreed voort. De genodigden konden elk moment arriveren, dus het was een race tegen de klok. Zoals je wellicht kunt begrijpen verwacht ik dat het s'avonds ook vrij laat zou worden, dus dan zou ik er ook geen tijd meer voor hebben. En om alles op maandagmorgen te vroeg te doen, dat zag ik ook niet zo zitten. Dus onder deze tijdsdruk ben ik onbewust heel snel gaan spreken. Dat hoorde ik weer toen ik de tweede opname terugluisterde. Alleen had ik toen geen tijd meer om de podcast nog voor de derde keer op te nemen. Ik hoop dat je me niet kwalijk neemt dat ik je voor het eerst sinds alle podcasts meer dan 4400 woorden in minder dan 20 minuten heb gepresenteerd, oftewel circa 220 woorden per minuut. Sorry, en ik zal mijn best doen in het vervolg weer iets langzamer te spreken. Dan nu over op de onderwerpen voor vandaag. Eerst een kort nieuwtje van Bing. Ondanks dat deze zoekmachine volgens mij in Nederland amper wordt gebruikt. Dwayne Forster, de senior product manager van Bing, schrijft in het artikel Quality, do you have it or just think you have it? Op het Bing Webmaster blog dat de zoekmachine van Microsoft daadwerkelijk slechte grammatica, typfouten en belabber taalgebruik meeneemt als ranking factor in de zoekresultaten. Als Bing de idee heeft dat het aantal fouten echt een negatief effect heeft op de gebruikerservaring... ...tot een punt waarbij iemand hoogstwaarschijnlijk zal stoppen met lezen... ...dan is de kans groot dat dit een negatief effect heeft op de ranking. Dwayne schrijft vrij vertaald... Als jij als mens moeite hebt met alle fouten... ...waarom zou een zoekmachine een dergelijke pagina dan hoger in de zoekresultaten moeten vertonen... ...dan pagina's die geen fouten bevatten? Dit is in tegenstelling tot Google, althans volgens een uitleg van Madcuts in 2011 en ook volgens de video die ik in podcast 64 heb opgenomen... waarin hij zegt dat reacties op artikelen met fouten... geen negatief effect hebben op de ranking van jouw pagina's. In de praktijk apen de zoekmachines elkaar redelijk na... dus ik acht het zeker mogelijk... dat Google over enige tijd ook de kwaliteit zal gaan meewegen. Wie weet zal belabberd taalgebruik geen direct negatief effect hebben... maar krijgt vrijwel foutloze content extra pluspunten... waardoor het mogelijk hoger in de zoekresultaten vertoond zal worden... Vorige week maandagmiddag kwam de eerste promotievideo voor Ordina Live die ik de week ervoor had gemaakt. Deze video hebben we met uiterst beperkte middelen gemaakt om te laten zien dat video's maken op zich niet complex en of duur hoeft te zijn. We hebben met een iPhone het geluid opgenomen en met een paar simpele fotocamera's de video opgenomen. In de show notes kun je zien hoe deze video is geworden. En afgelopen week hebben we een tweede video opgenomen. Deze video is inmiddels ook live en heb ik ook opgenomen in de show notes. Wat wilden we met deze video's bereiken? Wel... Het doel was om een stuk awareness te creëren voor een serie sessies die Ordina organiseert over Google Glass in de praktijk en toepassingen voor Glass. Deze serie evenementen begint op 13 maart aanstaande in gein en er zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Dus als je benieuwd bent naar de mogelijkheden voor Glass, bekijk dan deze video's en schrijf je snel in voordat alle kaarten weg zijn. Het mogen duidelijk zijn, ik ben geen videograaf, maar video's scoren nu eenmaal goed in de zoekmachines, vaak sneller en beter dan gewone webpagina's. En het is eens iets anders om zaken te presenteren. Een andere video die ik afgelopen vrijdag nog snel in elkaar heb geknutseld... was ook voor Ordina. Deze video moest uitermate snel gemaakt worden... om een kennissessie met als titel Mastering the Cloud extra te promoten. Bekijk ook deze video in de show notes van deze uitzending. De video's worden overigens goed bekeken. Zo is de video over Google Class van vorige week... inmiddels al meer dan 150 keer bekeken in een week tijd. En daarmee is het ook meteen de op één na best bekeken video van Ordina van 2014. Maar... Werken de video's nu ook om meer bezoekers naar het evenement te trekken, hoor ik je nou vragen? Ja, het was te kort dag om de statistieken voor de end-to-end -end funnel van de video naar artikel op de site, naar inschrijving voor het evenement op 13 maart te meten. Sinds de eerste video online staat en deze flink in de social media wordt gepromoot, is echter wel een grotere toename in het aantal aanmeldingen te zien. In de toekomst gaan we natuurlijk wel alles end-to-end -end meten om goed te kunnen zien of dergelijke inspanningen effect hebben. De video die Matt Kuts deze week uitbracht... geeft antwoord op de vraag of het beter is om gemakkelijk leesbare tekst te schrijven... of meer wetenschappelijk te schrijven en vakjargon te gebruiken. Matt begint met vertellen dat deze vraag hem de dag dat hij de video heeft opgenomen... het meeste tijd heeft gekost van alle vragen van die dag. Hij is ervan overtuigd dat het belangrijk is dat je duidelijk schrijft... zodat het voor meer mensen toegankelijk is. En natuurlijk mag je ook best wetenschappelijke termen gebruiken of vakjargon. Als iemand op de pagina met je artikel landt... en die pagina is alleen maar heel complex geschreven dan nodig dat niet echt uit om te gaan lezen. Zeker niet voor de doorsnee internetten. Als je artikel alleen voor bijvoorbeeld wetenschappers bedoeld is... dan mag het natuurlijk zeker heel wetenschappelijk georiënteerd zijn. Maar Matt adviseert toch om altijd zo duidelijk mogelijk te schrijven. Hij adviseert tevens elk artikel hardop voor te lezen... om zo naar jezelf te luisteren om te horen waar je nog iets kunt verbeteren. Dit draagt allemaal bij tot een beter leesbare tekst. Google is sinds deze week ook op zoek naar zogenaamde scraper-sites. Voor het geval je nog nooit van deze term hebt gehoord, zal ik even kort vertellen wat scraper sites zijn. Scraper sites zijn websites die content zoals tekst, afbeeldingen, blogberichten, nieuws of wat dan ook van je site stelen... om dan te hergebruiken op andere sites om daarmee geld te verdienen. Want vaak stonden die sites bol met advertenties of affiliate links. In het verleden was dit een heel lucratieve activiteit. en Als je het goed deed, kon jouw site met content die je had gepikt van andere sites beter scoren in de zoekresultaten dan de originele content... Maar als het jou overkomt, kan dit erg frustrerend zijn. Want nu, dat behoort al geruime tijd tot het verleden en over het algemeen scoort de originele content beter dan de gekopieerde content. Toch verstuurde Matt Kuts afgelopen week een tweet met de tekst: If you see a scraper URL outranking the original source of content in Google, please tell us about it. En dan de URL. Hij vraagt dus te melden als je content scrapers ziet die hoger scoren in de zoekresultaten dan de originele content. Google heeft daarvoor een Google Docs invulformulier gemaakt waar je de volgende gegevens moet invullen. De URL van de originele content, de URL van de Scraper site en de URL van Google waarop de scraped content hoger scoort. De link naar dit formulier vind je in de show notes op www.reputatiecoaching.nl. Het is mij een paar jaar geleden overkomen dat een fotograaf uit Roermond alle content van mijn eigen site voor allround fotografie letterlijk had gekopieerd en geplakt, inclusief de prijzen. Het enige dat hij anders had waren de foto's en de bedrijfsnaam. Toen ik dat ontdekte bleek de desbetreffende site pas een goede anderhalve weken live. Maar ik heb meteen de maker van de site en de eigenaar van de domeinnaam gemaild... met het verzoek om de content te verwijderen of te herschrijven. Binnen een week had deze fotograaf zijn eigen content online staan. Maar als dit je overkomt en je meldt het misbruik op de pagina die ik in de show notes heb vermeld... verwacht dan niet meteen een oplossing. Google belooft namelijk niets. Het kan zijn dat ze deze input van gebruikers op den duur weer gebruiken om het algoritme te verbeteren zodat ze nog beter gekopieerde content kunnen herkennen. Google heeft ook al jaren de mogelijkheid om een DMCA-klacht in te dienen. DMCA staat voor Digital Millennium Copyright Act. Wikipedia schrijft het volgende over DMCA. De Digital Millennium Copyright Act, DMCA, is een Amerikaanse wet uit 1998 die de auteursrechtenwetgeving uitbreidt voor de technologie van het digitale millennium. De wet implementeert twee verdragen uit 1996 van de Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom. Op 12 oktober 1998 werd de wet unaniem aangenomen door het Amerikaanse Congres. Op 28 oktober ondertekende toenmalig president Bill Clinton de wet. De Digital Millennium Copyright Act stelt de productie en verspreiding van technologie of diensten strafbaar die bedoeld zijn om digitale beveiligingsmaatregelen te omzeilen die de toegang tot een auteursrechtelijk beschermd werk regelen. De wet verhoogt ook de strafmaat voor auteursrechten op het internet, terwijl de aansprakelijkheid van providers wordt beperkt. Op grond van de DMCA kan men de eigenaar van de website sommeren inbruikmakende inhoud te verwijderen, een zogenaamde takedown notice. Een van de kritiekpunten op de wet is dat de rechthebbende erg gemakkelijk wordt gemaakt een takedown notice te versturen, zelfs als er in het geheel geen inbreuk gemaakt wordt. Als de eigenaar van de website een takedown notice ontvangt, is het in zijn belang het niet aan te vechten want als het materiaal wordt verwijderd, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld. Uit een analyse van Google blijkt dat een takedown notice vaak op oneigenlijke gronden verstuurd wordt... bijvoorbeeld om een concurrent te hinderen. Tot zover het citaat van Wikipedia. En zal ik je iets leuks verklappen hoe je met video's je voordeel kunt doen van content scrapers... die video's van YouTube zoeken en die op hun eigen site of sites vertonen? Heel simpel. Vaak zijn die scrapers niet bijster intelligent... en wat ze doen is de links in gekopieerde content laten staan... ...en vaak zelfs ook nog eens als zogenaamde follow-links opnemen. Dus is het belangrijk dat je in de omschrijving bij elke YouTube-video... ...ook links opneemt naar je social media profielen, YouTube-playlists... ...en tenslotte ook een link terug naar de desbetreffende video. Wat er dan gebeurt is dat bij een vertoonde video... ...ook de tekst van de omschrijving wordt getoond met backlinks naar jouw eigen content. En dat helpt dus ook weer met het renken van jouw content. Zo heb je toch een klein voordeel van de contentscrapers. Toen ik hier nog iets meer in dook, vond ik ook nog een oude video van Matt uit 2009. Die heb ik ook in de show notes opgenomen. In deze video beantwoordt hij de vraag, kun je voordeel hebben van voor content scrapers die de inhoud van jouw site kopiëren? Hij opent de video met wat ik hiervoor ook al vertelde. Als je links opneemt naar je eigen content of properties op het web, dan kan het in je voordeel werken. En in het slechtste geval heeft het in elk geval geen negatieve impact op je site voor met. Stel je bent in het verleden ondeugend geweest en je hebt bijvoorbeeld op illegale wijze een groot aantal backlinks naar je site gekocht of gerealiseerd, dan is de kans groot dat je van Google een penalty krijgt of hebt gekregen. Een Google penalty kan verschillende vormen aannemen. Een van de ergste penalties is wel die waarbij je site helemaal uit de zoekresultaten is verdwenen. Een mogelijke oplossing die je op internet kunt vinden als je hierin duikt, is dat je een nieuwe site moet maken. En sommige vermeende specialisten adviseren je dan om je oude content via een zogenaamde 301 redirect te verwijzen naar dezelfde content op je nieuwe domeinnaam. Echter, dat werkt niet, want Google volgt de doorverwijzing naar de nieuwe domeinnaam en zal die dus hoogstwaarschijnlijk ook niet in de zoekresultaten overnemen. Maar wist je dat je Google penalty jezelf kan achtervolgen als je geen redirect toepast? Dit vertelde John Muller van Google eerder deze week in de Google Webmaster Hangout on Air. Google kan mogelijk ontdekken dat je gewoon de content hebt overgezet en dus krijgt de nieuwe site ook dezelfde penalty. De link naar de video heb ik opgenomen in de show notes. Als je op die link klikt kom je meteen op het stuk in de video, op 23 minuten en 15 seconden, waar John Muller dit uitlegt. Dus mocht je site een penalty hebben en niet meer worden vertoond in de zoekresultaten en werkt ook een zogenaamde reconsideration request niet, dan zit er niet veel anders op dan een totaal nieuwe site te maken met nieuwe, originele content die je host onder een nieuwe domeinnaam. Tot vorige maand stond ExxonMobil lange tijd op de tweede plaats van rijkste bedrijven in de wereld achter Apple. Maar de tweede plaats is begin februari volgens Bloomberg heel even overgenomen door Google. Op 7 februari was Google namelijk gedurende de dag heel even meer waard dan ExxonMobil. Aan het einde van die dag was Exxon echter weer zo'n 300 miljoen meer waard dan Google. We zullen zien hoe de komende tijd het aandeel van Google zich ontwikkelt. Afgelopen vrijdag was Exxon toch weer beduidend meer waard dan Google. De achterstand op Apple bedraagt echter toch nog steeds een slordige 70 miljard dollar. Vorige week vertelde ik dat de nieuwe Google Maps nu officieel live is, maar dat nog niet alle features van de originele Google Maps erin waren verwerkt. Inmiddels is er alweer één oude feature met drie onderliggende mogelijkheden terug. Het betreft de mogelijkheid om een rechte klik te doen op een kaart. Dit werkte tot vorige week niet, maar inmiddels werkt het wel weer. Op dit moment heb je de volgende drie mogelijkheden als je in Google Maps op de rechterknop van je muis klikt. Als eerste routebeschrijving vanaf dit punt als tweede routebeschrijving naar dit punt en als derde wat is hier? De eerste twee spreken voor zichzelf. De derde optie, wat is hier, herken je misschien ook nog wel uit de originele Google Maps. Dit toont je namelijk de geografische coördinaten van het desbetreffende punt. Helaas is de optie om de HTML-code voor het binnenkijken, ofwel voor het embedden van een bedrijfspanorama, nog niet beschikbaar. Maar dat zal binnenkort ook wel komen. Misschien wist je het nog niet, maar Google Maps zit ook vol met spam. Het is namelijk niet moeilijk een nieuw bedrijf aan te maken. Een mogelijkheid waar ik hier niet verder op in wil gaan is misbruik te maken van een achterdeurtje in Google Maps door gebruik te maken van de categorie sleutelmaker of locksmith op zijn Engels. Als je daar meer over wilt lezen moet je er zelf maar eens op googelen. Maar afgelopen week kwam ook aan het licht dat iemand valse vermeldingen had gemaakt voor de FBI en de Secret Service in Google Maps. Bij die vermeldingen stonden heel andere telefoonnummers die eigendom waren van een crimineel. Gesprekken naar deze nummers werden keurig beantwoord door de desbetreffende diensten. Maar wat niemand in de gaten had, was dat ze eerst werden aangenomen door een opnameapparaat... en pas vervolgens werden doorverbonden naar de FBI en de Secret Service. Zo konden dus alle gesprekken worden opgenomen. Hieruit kunnen we les leren. Vertrouw niet per definitie alle gegevens die je ziet... die Google je voorschotelt, want dit kan namelijk overal ter wereld in Google worden uitgehaald. Google zegt echter inmiddels maatregelen te hebben genomen waardoor dit soort live sites niet meer zo snel en eenvoudig kunnen worden aangemaakt. Maar volgens mij is dat nog niet in Nederland operationeel. Zo heb ik een aanvraag voor een bedrijfspanorama gekregen van een bedrijf... dat nog niet op Google Maps stond. Afgelopen zaterdag logde ik in op Google Map Maker en kon echt probleemloos dit nieuwe bedrijf rechtstreeks op de kaart zetten. Ik weet natuurlijk niet wat Google heeft gedaan om misbruik te voorkomen... maar gezien wat ik je zojuist vertelde verbaast mij dit wel enigszins... Nu kan het zijn dat dit komt doordat het een legitiem bedrijf is met een officiële website en een stuk historie die Google al kent. Ik weet het niet, maar ik hoop dat dit soort misbruik snel onmogelijk wordt. Per podcast ben ik in totaal zo'n 8 tot 9 uur bezig. Dat is dan inclusief alle research, het inspreken en opboetsen van de audio, het schrijven van de show notes en de transcriptie, zoeken of maken van afbeeldingen en video's en het publiceren van zowel de audio als de bijbehorende transcriptie. Nu is de ene blogpost de andere niet en voor sommige artikelen moet je echt heel veel research doen voor er een gedegen en goed onderbouwd stuk proza vanuit je vingers op je scherm komt. Maar soms moet je gewoon heel snel een artikel publiceren over een of ander topic om zo actueel te blijven. En het is een ware kunst om snel een artikel te kunnen schrijven. Ook jij kunt binnen één uur een blogpost schrijven. Wil je weten hoe? Stap 1. Bereid je voor. Dat kost je 5 minuten. Begin is namelijk het allermoeilijkst. Begin met het verwijderen, stoppen van alle afleidingen. Dus sluit je mail, je Facebook, Twitter, Skype, zet je telefoon in airplane mode en open alleen de programma's die je echt nodig hebt. Ga nog naar het toilet voor een sanitaire stop en pak eventueel het te drinken naast je werkplek. Stap 2. Het onderwerp en de titel. 5 minuten staat ervoor. Als je schrijft over iets actueels, dan heb je het onderwerp dus al te pakken. Als je geen inspiratie hebt, pak dan je lijst met potentiële onderwerpen die je als het goed is bijhoudt. Kies een onderwerp. Mocht je echt niets kunnen verzinnen om over te schrijven, bedenk dan eventuele pijnpunten voor je lezers. Welke problemen ondervinden ze? Wat voor vragen heb jij onlangs beantwoord? Of probeer je te herinneren waar jij onlangs nog inspiratie uit hebt opgedaan? Als je eenmaal je onderwerp hebt, verzin dan een simpele titel. Mensen willen tenslotte lezen op basis van de titel waar ze op klikken. Stap 3, de takeaway message. Ook 5 minuten. Als je het onderwerp en de titel hebt, denk dan kort na over de kernboodschap of takeaway message van je blogpost. Wat wil je dat mensen ervan opsteken of leren? Bedenk een goede introductie en een goede afsluiting om te zorgen dat je tijdens het schrijven niet afdwaalt. Dan Stap 4. Twee of drie punten of argumenten voor je kernboodschap om die te ondersteunen. Daar krijg je 10 minuten voor. Voordat je daadwerkelijk je blogbericht gaat schrijven moet je twee of drie punten of argumenten verzinnen om je kernboodschap mee te ondersteunen. Dat zijn de redenen waarom je over het onderwerp schrijft. Schrijf ze in een paar regels of in bullets, net wat jij maar het prettigste vindt. En dan de ene laatste stap. Vul de rest in. Stap 5. Daar staat 25 minuten voor. Maar als het goed is heb je al. De titel. Een introductie voor je kernboodschap. Twee of drie punten of argumenten voor je boodschap. En een afsluiting. Borduur dan voort op wat je al hebt. Op je punten of argumenten, etc. En laat je expertise zien. Blogberichten hoeven dus heel, heus niet heel lang te zijn. Vaak volstaat een artikeltje van 400 tot 500 woorden al. Als je de voorbereiding goed hebt gedaan, lukt deze fase echt wel binnen de 25 minuten. En dan ben je er bijna. Dan ben je bij stap 6. Edit, publiceer en promote. Daar heb je nog 10 minuten voor. Ja, het uur zit er bijna op. Lees je blogpost nog eens goed door of lees hem eventueel hardop voor... om zo fouten in spelling eruit te halen en mogelijk de flow nog iets te verbeteren. Als je niet helemaal zeker van bent, laat dan iemand anders het bericht lezen. Voeg een foto of afbeelding toe en klik op publiceer. Vergeet daarna niet om je bericht te delen op de sociale media. Als de tijd niet erg handig is, kun je het bericht inplannen op een betere tijd... met behulp van Hootsuite of Buffer. En dan zit het erop. Hoewel het heel veel voldoening kan geven om uren te werken aan de perfecte blogpost... heb je dikwijls momenten dat je snel iets moet produceren. Als je dit binnenkort gebeurt, schiet dan niet in paniek... en denk terug aan deze podcast nummer 66. Heb jij nog bepaalde tips of trucs voor het schrijven van een blogbericht? Laat ze achter in de reactie onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 66 om je nog het handvatten te geven heb ik in de show notes ook een infographic opgenomen over de 8 secrets to writing faster blog posts. En hiermee ben ik dan weer aan het einde van deze podcast. Ik had vandaag een boel onderwerpen, maar de lijst met onderwerpen die ik wilde behandelen was nog langer. Ook vandaag heb ik mijn best gedaan een hopelijk leuke en interessante podcast voor jou samen te stellen. Daarom hoop ik ook dat je er weer wat van hebt opgestoken. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel...